Goeie avond, het Q-Music-nieuws van Nu.nl. Rebecca Looien. Goeie avond. We beginnen in Milaan, want op de winterspelen... zijn de vrouwen bezig aan de 1500 meter short track. En dat toernooi is dramatisch begonnen... want Michelle Velsenboer is onderuit gegaan tijdens de kwartfinale. Dat klonk zo bij de NOS. Michelle Velsenboer, ach, ach. Ach, wat een toernooi. Wat een toernooi. Werkelijk, alles gaat mis. Ja, dus ligt ze uit de wedstrijd. Eerder deze spelen had Michelle Velzenboer ook al pech... toen ze in de finale van de aflossing ten val kwam. Op de 1500 meter maken we wel nog kans op een medaille... met haar zus, Xandra Velzenboer en Suzanne Schulting. Er is ophef ontstaan binnen de BBB, nu Henk Vermeer Caroline van der Plas opvolgt als nieuwe partijleider. Want lange tijd zou Mona Keizer juist de aangewezen opvolger zijn. Tot afgelopen vrijdag, toen is dat plan ineens gewijzigd, terwijl Keizer ziek was. Dat zeggen bronnen tegen het AD. Waarom er toch ineens voor Vermeer is gekozen, is niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump... komt met een nieuwe wereldwijde importheffing van 10 procent. En dat terwijl het Hoge Rechtshof in zijn land... vandaag nog geoordeeld heeft dat deze heffingen tegen de wet zijn. Officieel moeten die door het congres goedgekeurd worden... maar volgens Trump is dat in dit geval niet nodig. De nieuwe heffing duurt maximaal 150 dagen. En de politie en de Belastingdienst hebben de Big Brother Award gekregen. Dat is een zogenaamde prijs voor organisaties... die de privacy van burgers schenden. De politie krijgt hem vanwege het volk van activisten op social media. De Belastingdienst voor het inzetten van discriminerende algoritmes... om fraudeurs op te sporen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond veel regen, het koelt af tot de graad of 6. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal 12 graden. Dankjewel Rebecca. Graag gedaan. Flitmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog een paar controles. Eentje op de A1 van Amsterdam naar Naarden bij hectometerpaal 13.6. Ook opletten op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij uh, Hoofddorp. Gewoon ergens in de buurt. A12 Utrecht Maarns staan ze bij hectometerpaal 75.7. De A50 Zwolle Apeldoorn opletten op je snelheid bij uh, hectometerpaal 222.1. En tot slot op de A200 van Amsterdam naar Haarlem. Even opletten op je snelheid bij 8.5. Hey! Ja, dat is wat ze mij noemen. En ik kom weekend met je vieren. Te beginnen met de vrijdagavondmix. Allemaal lekkere remixes op een rijtje. You, you music, you music. You en alle tracks in de mix hebben ook nog iets met elkaar gemeen. Dus als jij weet te achterhalen wat het is... kan je een gokje sturen in de Q-Music app. Maak je ook nog eens kans op een Q-Music prijzenpakket. En een kleine hintje alvast... Ik denk dat Domin verschuren hem vrij snel weet. Yeah, I wanna scream and shout, no inhibitions, make no conditions, get in the outline, I ain't gonna have a little bit I only wanna have a good time, about. Let Het was Vrijdagavondmix Nelly Fartado, man-eater bij Cue Music, wat ik zeg. <laughs> Cue Music, Noah, goeie avond. Goeie avond. Jij komt net terug uit de Ardennen, begreep ik. Ja, klopt. Heb je een beetje goed Frans, of niet? Um, nou, matig. Matig. Zou jij ja. het thema van de Vrijdagavondmix in het Frans weten te vertalen? Um, oei, nee, dat denk ik niet. Nee. <laughs> wat denk je dat het thema is? Met man in de titel. Ja, natuurlijk. Olivia Dean, Man I Need. Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. En Nelly vertalen met Man Eater. Ik heb het nog even opgezocht, want ik kon het zelf ook niet zo heel snel bedenken. Het is LOM. Ah, ja. LOM. Ja, ik kwam alleen maar vrouwelijk in het Frans. Wat is vrouw dan? Fem, als het goed is. Fem, even checken. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, het QB's komt jouw kant op. Ga je nog wat leuks om dit weekend, Noah? Nee, helemaal niks. Helemaal niks, dat is het lekkerst. <laughs> ja, Je hebt nog net helemaal niks gedaan, dus je, je hebt tenminste. Je komt uit de Ardennen gereden, dat is wel een flinke rit die je achter de rug hebt. Maar je hebt in ieder geval uh, vakantie achter de rug. En dit weekend kun je ook nog even goed uitrusten. Ja, precies. Wil je nog een filmtip? Zeker. Een okay. filmtip. Hou je meer van animatie? Hou je meer van comedy? Maakt niet uit. Ken jij de film. Uh, ah, hoe heet die nou? Shit. Hoe kan dat ik nu niet op de titel kom? Uh, Crazy Stupid Love, ken je die? Hoe oh mijn niet. Waanzinnige film. Ga je gegarandeerd leuk vinden. Het is een romantische film. Het is ook een grappige film. Er zit ook nog eens een leuke plotwist in. Uh, Emma Stone speelt erin. Brian Gosling. Het zijn allebei knappe mensen. Dus je gaat ongelooflijk genieten van Crazy Stupid Love. Oké, okay, nou, ik uh, ga er naar kijken. Veel plezier. En dus het Q Surprise pakket. Daar moet je wel even de voordeur voor open doen dit weekend. Dat is het enige. Oké, okay, is goed. <laughs> Fijn weekend. Hoi hoi. Fijn weekend. Hoi. Yay. Zo met deze van Piano pianobar Met niemand minder dan Jim Gardner. Die live muziek gaat spelen. Na Martin Garrix met Mad. Oh, bij Kim music Stefans piano, piano Bar. De fusten zitten weer vol, de speakers staan weer aan. Welkom in de stamkroeg van Q-Music, Stefans Pianobar. Elke vrijdagavond speelt Stefan hier live muziek... met talent uit binnen- en buitenland. Stefan is zelf alleen wel even een avondje vrij. Die is even lekker op vakantie, daarom dat ik achter de bar sta vanavond. Hallo, ik ben Kane. Maar gelukkig is hij eerder deze week wel nog even de Pianobar ingedoken. En dat heet hij niet alleen, maar met Jim Gardner. Jim, welkom. Dankjewel. Uh, hoe spet je? Ja, goed? Ja? Heel goed. Ja. Ja, in, uh, in een stroomversnelling. Uh, wel. Hele leuke stroomversnelling. Heel veel uh, leuke reacties op beide songs en uh, op alle optredens en uh, op de socials. Dus ja, ik ben gewoon super blij. Bij ons begon het in Repeat, of niet? Ja. Inmiddels uh, is het liedje vaker te horen. Ja. Je bracht Better Man uit. Wat dacht je dat er ging gebeuren? Ik had eigenlijk niet zoveel verwachtingen, eerlijk gezegd. Zowel uh, mijn team als ik vonden het natuurlijk uh, hartstikke leuk om het uit te brengen. Maar we hadden onze verwachtingen juist expres niet zo hoog gelegd. Omdat we dachten, van, hé, weet je, uh, we weten niet hoe het Nederlandse publiek hierop reageert. Op een Engelstalig uh, artiest. Nederlandse uh, dan wel. Maar... Ja, het heeft alle verwachtingen overtroffen. Zoals ik al zei, de reacties zijn echt enorm goed. Van niet alleen Q music, maar heel veel andere stations ook. En ook gewoon de mensen thuis. En, ja. dus soms moet ik mezelf even knijpen, weet je wel, uh, of het wel allemaal echt gebeurt. Maar ja, ik ben super blij. Shout-out naar de mensen thuis. Shout out naar de mensen thuis. Dikke <laughs> SO. Dikke SO. <laughs> so. Yeah. Zullen we het gewoon gelijk doen? Ja, tuurlijk. Betterman, Jim Gardner in Stevens Pianobar. Yes, yes. One, two, three, four.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 my past crying over time that i'll never get back i'm ready for a new beginning i don't ever want to lose myself again i know my heart is willing just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute but i hope that in the end it all makes sense i'll do all i can All I can to be a better man Under the surface There's still a broken part of me Oh, I'm still hurting Guess that I'm caught up in between Myself and who I wanna be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 I'll do all I can to be a better man All I can I'll do all I can I'll do all I can To be a better man Jim Gardner, Better Man in Stefans Piano Bar Helemaal live, live, live Zometeen speelt hij nog een liedje Ook eentje van Jim zelf Die je waarschijnlijk wel kent Al heeft hij dat liedje wel onder een andere naam uitgebracht. I don't wanna be the girl that the, the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that 4 o'clock morning Cause I'm the only one you know in the world that won't be home Bij Q. Er kwamen nog allemaal lieve reacties binnen op de Pianobar van net met Jim Gardner. Kian die zegt wat is dit toch een mooi liedje en vooral live. Jake zegt ik vind deze versie vele beter, echt heel mooi. En Michelle stuurt nog jemig, wat was dat mooi. Kippenvel stuurt ze in de Q Music App. Nou goed nieuws, zo meteen doet Jim Gardner nog meer muziek live in Stefan's Pianobar. Kan je nog horen hoe dat klinkt. En Bruno Mars, de nummer 1 de 40 hoor, je binnen een paar minuten... Bij Ethos spaar je nu voor meer dan 25 gratis Ethos-merkfavorieten. Dus wordt het mascara of toch handcreme? Download de Ethos-app, meld je nu aan voor Mijn Ethos en spaar mee. Kijk op ethos.nl voor de voorwaarden. Mooi van Ethos. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken... voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hé, hey, stop met dagdromen. En start direct met een van de duizend opleidingen bij LOI. Van kort programma tot erkende mbo- of hbo-opleiding. LOI. Groeit door. Inbouwapparatuur kies je niet zomaar. Het moet kloppen in kwaliteit, gemak en afwerking. Bij Electroworld meten we daarom eerst bij je thuis. Zo bouwen we topmerken als Bosch, AEG en ATAG naadloos in. Je oude apparatuur nemen we mee, hoef jij nergens aan te denken. Electroworld, truit om jou. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kits, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een kansieappel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go. Inbouwapparatuur nodig? Loop even binnen bij Electroworld of ga naar electroworld.nl. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunst op kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Word een sterkere leider. Met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. u zorgeloos HR. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl u het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR. Little Mini!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 Daar gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstofpas... kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproef, op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig. La Cubanita introduceert Cuba Completa. Van zondag tot en met donderdag onbeperkt tapas, desserts en drankjes... voor maar 36,50. Reserveer snel op lacubanita.nl. Viva la Cubanita!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 live muziek in Stefan's Piano Bar naar Bruno Mars I Just Might you sound better with you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 Like you Stefans piano bar. Ja, Stefan is misschien een uh, avondje vrij, maar het is geen Stefans pianobar zonder dat die gouden lokken achter de toetsen zitten. Dat zijn de, eigenlijk de enige spelregels die Stefans pianobar heeft, dat het wel een Stefan is in de pianobar. Gelukkig is er daarom eerder deze week de muzikale Le Kroeg ingedoken. Samen met uh, Jim Gardner. Hey Jim, we hebben het Better Man gedaan. Uh, het liedje dat begon in Bepiet of Niet... maar inmiddels gewoon regelmatig te horen is op Q... dat is gewoon een heel goed liedje. Dank um, je trouwens bij, Wie heb je trouwens bij je? Ik heb Rogier bij me, Rogier Trom. Dat vind ik persoonlijk de beste gitarist van Nederland. En het is mijn maatje. Hij kent me door en door. Dus uh, ik ben soms nog wel een beetje een, uh, een, een druk te maken en een, uh, een aarzelkontje. <laughs> als ik bijvoorbeeld aan mijn keel heb... of ik voel me niet helemaal lekker of zo... dan is hij altijd wel samen met mijn manager degene... die zegt van nou, kom op Jim. Even uh, gas erop en niet zo moeilijk doen. ga het gewoon doen. Dus het is heel fijn om een soort van mentale... en morele support uh, achter me te hebben. Dus die trekken er me altijd wel doorheen. Maar het is gewoon superleuk. En uh, ja, ik wil dat deze rit... dat dit avontuur net zo goed van hun is als van mij. Mooi man. Van hen. Sorry, jullie. Hully. <laughs> <laughs> ik bespeel zelf ook helemaal geen instrument, dus ik ben letterlijk nergens ze. Nee, maar je hebt wel echt heel veel ervaring als writer ook, want nu Jim Gardner, ja. maar je bent al veel langer aan de weg gaan timmeren achter de schermen. Ja, ja ik denk dat het nu zo'n tien jaar al bezig is. Ik ben ooit begonnen als James, dat is ook het nummer van Lucas en Steve en waar ik op sta. En dat is eigenlijk topline, dus dat schrijven voor andere artiesten en in dit geval is dat heel vaak dance. Ook wel andere genres, maar dance is wel hetgene wat ik het meest doe en date. En... Het hele ding aan dance, ik vind het super leuk en ik, ik blijf het ook sowieso doen. Alleen waar ik tegenaan liep, is dat bij dance vaak het op de oppervlakte blijft. Dus ik, ik kan niet. Te diep gaan in mijn songteksten. Want dan is het al snel iets te. Oeh, oké. Okay. Gaat wel heel diep. We moeten het een beetje radiovriendelijk houden. En een beetje eh, zodat mensen eh, makkelijk mee kunnen zingen. Ze dansen in plaats van huilen. Dansen in plaats van huilen. Die heb ik dat is volgens mij een quote van mezelf. Oh, echt? Ja, ja. Maar, volgens mij. Uh, weet niet zeker. Heb ik ergens gezegd. Maar ja, met mijn eigen muziek, met dit project Jim Gardner, kan ik gewoon mijn verhaal vertellen. Heb ik niet te veel verantwoording af te leggen van. Oké, okay, is dit wel te diep of uh, gaat het te ver of weet ik wat. Nee, ik kan gewoon echt lekker mijn eigen ding doen. En voor mij is dat ook gewoon een, een manier. Om mezelf te uiten en hopelijk bied ik daar andere mensen dan ook weer steun in, op wat voor manier dan ook. Leuk man, ja, wij ja. vragen altijd aan mensen of ze een cover willen doen. In jouw geval is het, uh, heb je het makkelijk? Want je kan gewoon een liedje van jezelf kiezen, ja, dat is ja. leuk. Ja. Wat eigenlijk niet van jezelf is, maar wel weer van jezelf is. Nou, verwarrend. Ja, ja, ja. Lucas en Steve gaan we doen. Love on Hold. In het origineel zing jij ook, dat wist ik helemaal niet. Nee, dat weten eigenlijk heel veel mensen niet. Op het moment dat ik Jim Gardner lanceerde, in diezelfde week, geloof ik, werd ook het lied met Lucas en Steve uitgebracht. Alleen ik wilde de focus toch wel het meeste op mijn project leggen, maar ja, dat is mijn andere project ja Leuk man. Maar we gaan hem nu meer Jim Gardner maken dan Lucas en Steve. 100%. Ja. op gitaar, ik ruip achter de piano, ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Zeker. Love on Hold in Stefans Pianobar. James Gardner noem ik je dan nu even. Ja, prima, prima. One two, one, two, three, four. in your You're about to break my heart I met you at the wrong time And now I don't know where we are Is this the way it goes? I guess we're going down But I hold on to hope In case you'd come around I wanna say the words but, but they just won't come out Cause my mind is ready to growing distance with every step we take not ready for decisions just wish they In Stefans pianobar bij Q-Music. Met uh, Rogier op gitaar en Stefan Bouwman achter de toetsen. Wat vet. Krijg allemaal lieve reacties ook. Sascha de Ridders stuurt in de Q-Music app. Wauw, kippenvel. Daphne zegt heel eerlijk, veel mooier deze versie. Prachtig gezongen en gespeeld. Uh, ja, ze, het, het is de afgelopen weken opgenomen. Want Stefan is vanavond lekker een avondje vrij. Maar ze spraken elkaar wel na afloop nog even. Thanks dat je er was denk je dat ik er mocht zijn. Wat ga je de komende tijd allemaal doen? Oh, zoveel. We hebben ontzettend veel muziek klaar liggen. We willen natuurlijk uiteraard met een mooi EP'tje aankomen. Ja, stap voor stap. Ik wil liefst een heel album uh, eruit komen. Kom, komt wel, komt wel. wel. Eerst even de mensen laten wennen en uh, kijken hoe het uh, publiek reageert. Maar dat sowieso, dus er komt veel nieuwe muziek aan. Uh, ja, en we zijn wel, wel bezig met uh, hopelijk uh, wat support uh, acts uh, te kunnen regelen, zeg maar, voor uh, andere artiesten. Voor jullie kunnen openen, bedoel je? En nou, dat zou mooi zijn. Dat zou heel leuk zijn. Nee, nee, andersom helaas, maar uh, nog steeds hard. Hartstikke leuk. Gewoon stap voor stap. Ja, en we zien wel hoe het loopt. Ik vind het leuk hoe het gaat nu. Mijn collega Lars had je vorige keer aan de lijn. Ja. En die vroeg waar de achternaam vandaan kwam. Ja. Of jij uh, iets met, uh, of je groene vingers hebt. Um, als het moet. <lacht> uh, nou, nee, ik heb niet per se hele groene vingers. Maar de achternaam heeft niet veel te maken met dat ik echt een hovenier ben. Of iets met een tuin te maken heb. Maar mijn achternaam is Van hoofd. Hoofd komt Van hof. Hof is een tuin. Tuin is een garden. Gardener. Gardener. Het is geen tuintips. <lacht> nee, Volgende nou maar. <lacht> Tot de volgende keer. Beelden van de Pianobar en Stefans Pianobar, de podcast. Die komen zo snel mogelijk op qmusic.nl. Mocht je het nog willen terugluisteren of je hebt uh, Better Man nog gemist. Ook super supermooi liedje. Staat binnen de kortste keren in de top 40, denk ik. Dit is Miley Cyrus' End of the World.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 Not the end of the Q Music, medaille alarm! Ja, ja, ja, ja, ja! Het is nog geen minuut geleden gebeurd, maar we hebben weer goud te pakken op de Olympische Winterspelen. Dit keer op, uh, ja, dan moet ik even de goede titel voor me hebben, want ik vind het altijd zo ingewikkeld. Ja, ja. Rebecca van der Nieuws staat hier naast zo. Zal ik ook zeggen? Ja, weet jij het? Ja, de 5000 meter relay bij de mannen op Short Track. Even horen hoe het klonk. Dit is hem! Laatste ronde was dit. Welk. Hij is vrij, hij hoort de bel! En daar gaat het gebeuren. Ga maar staan met z'n allen. Goud tot de aflossing van het Woud. 1, 2, 3. Subliem. Zijn derde gouden medaille. Nou, weer geloos. Ook dat Jens van het Woud... gewoon drie gouden medailles heeft weten mee te nemen. Dat is toch niet normaal? Ja, niet normaal dit. Echt knap. Daarnaast hebben we vanavond ook een andere wedstrijd... die gespeeld werd met de short track. Ja. Re Rebecca, uh, Nou, dat, dat is heel anders Ja, dat is heel anders. <laughs> Komen we straks nog wel eventjes op terug... Um, en ook even op deze overwinning gaan we ook even terugblikken... want wat Jens van het Woud allemaal heeft moeten doen en laten om hier te komen, jongens. Dat is niet normaal. Party downtown, en Shaboosie hoor je binnen een paar minuten. Wat? Oh, mogen allemaal vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Check jouw aanbod op delta.nl Delta. Aan alles gedacht. Je kunt alleen deze week nog krassen bij Albert Heijn. Krijg bij elke 15 euro aan boodschappen een kraskaart. En kras altijd een gratis product. Dus waar wacht je nog op? Ga snel naar de AHA-app en kras mee. Bankzaken in de ene app, boekhouden in de andere? Dat kan slimmer. Bij Moneybird zijn je zakelijke rekening en boekhouding gewoon één wereld. Wel zo logisch. Elke betaling automatisch op de juiste plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird. Als echte Nederlanders pakken Mattie en Luc tijdens de Spelen in Milaan het liefste fiets. Net als de atleten van Team NL. Wil jij deze gazelle e-bike winnen? Ga naar qmusic.nl. Make way for the Dutch. Gazelle, support Team NL in Milaan... met de beste fietsen van eigen bodem. Samen op weg naar Oranje Succes. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader. Jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker. Hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo. Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV.